Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het leger gaat aan de slag in de zorg. Bij sommige zorginstellingen kunnen ze het werk bijna niet meer aan omdat steeds meer bewoners corona hebben en ook steeds meer medewerkers ziek zijn. Dat geldt ook voor een zorghotel in Apeldoorn. Daar gaan vanaf vandaag 10 militairen aan de slag. Op die manier houden de verplegers meer tijd over voor andere dingen. Oogartsen hopen dat ze dit keer met oud en nieuw een stuk rustiger hebben. Normaal hebben ze hun handen vol aan mensen die oogwonden oplopen door vuurwerk. Maar dat zal nu minder zijn door het vuurwerkverbod. Omdat wij weten dat 93% van de slachtoffers die vallen, die vallen altijd tussen 6 uur s'avonds en 2 uur s'nachts tijdens de gedooguren. En aangezien we die gedooguren dit jaar niet hebben, verwachten wij veel minder ooglessels door vuurwerk. En over dat vuurwerkverbod gesproken. PostNL sluit ook dit jaar gewoon alle oranje brievenbussen. Doen ze voor de zekerheid, zodat mensen niet stiekem een knaller in de bus kunnen stoppen. De ruim 11.000 brievenbussen gaan vandaag dicht en worden op 4 januari weer opengemaakt. Zweten, beuken en afzien. Een groep Brabantse jongeren laat zich deze kerstvakantie compleet afmatten door oud-commando's. Een loodzware legertraining, zeg maar. Uh, parcours hebben we gedaan. Dit zijn natuurlijk jonge gasten die het allemaal niet... Die per se gewend zijn om, uh, om, om een dag lang uh, in de kou buiten te staan en allerlei fysiek pittige onderdelen te moeten ondergaan. Ja, de, het begin was wel zwaar. Vier dagen duurt de training. De jongeren hebben zich er zelf voor opgegeven. Ze worden flink afgebeuld, zodat hun fysieke en mentale grenzen worden verlegd. Nogal een uitdaging. Maar ze doen het allemaal wel. Dus uh, achter die Playstation vandaan en uh, in het bos dingen doen die commando's ook doen. Het weer, ja, ook vandaag kunnen ze weer door de modder kruipen. Er valt namelijk af en toe een bui, sowieso veel bewolking. En het wordt vanmiddag een graad of zes. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A27 Almere richting Utrecht dicht. Tussen knopen de Almere en Almere Hout. Ligt daarom op de weg, dat gaat een tijdje duren, denkt de Rijkswaterstaat. Verkeerweg naar Hilversum of Utrecht rijdt voorlopig beter om via de A6 en de A1.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 Autobedrijf Karimo is gemakkelijk bereikbaar op de Curiestraat 10 in Zandvoort. Of kijk op autobedrijfkarimo.nl Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men met nu. In Zandvoortse zaken. Verband tussen de Eurythmics met Dave Stewart en Annie Lennox, die duidelijk de vocale partijen hier voor de rekening nam, en deze Queen of Soul... Rita Franklin. En de dame in kwestie had nogal erg veel last van vliegangst, maar toch is ze ooit hier een keer in Nederland geweest en dat is ook al legendarisch. Dat optreden, want je moest op je krint zitten, dat kon nog. Bijna uh, eigenlijk een beetje overeen met uh, deze periode. Uh, waarin je op een gegeven moment ook met 30 mensen zaaltje in. Maar je moet wel op je krent zitten. Dus er staat er een, een stevige band uh, tegenover je te, te spelen. En dan mag je niet uh, gaan mospitten of wat dan ook. Dat, dat lijkt me een hele vreemde gewaarwording. Als je als stevig bentje staat te spelen voor 30 mensen. En uh, die dan gewoon op een krent moeten blijven zitten. Dat gold dus eigenlijk ook uh, voor dat optreden van Aretha Franklin ergens. Aan het begin van de jaren 60, geloof ik, dat dat heeft plaatsgevonden hier in Nederland. Goed, welkom bij dit tweede uur. Laten we dan toch nog een beetje in die sfeer blijven van de jaren 60. Misschien wel randje 70. Want dit was een hele illustre bentum, kan ik je er even bij vertellen. Want dat, uh... er is zelfs een kroeg hier ooit geweest in Zandvoort. Dat heette De Waaltjald. Frankie ving goed bedacht. En uh, veelvuldig werden de nummers van de Doors uh, daarin geslingerd. me Is deze omroep. Wordt gekomen uit een aantal uh, dappere strijders uh, in de, de ether. Waarvan uh, Rob Harms misschien wel uh, de meeste ex deel is van uh, deze ZFM. ZFM. Stand voor zijn omroeporganisatie. Hoe het maar wilt. En dat uh, is een uh, van de medeoprichters uh, van, uh, van deze omroep. Maar goed, uh, ik uh, kan me herinneren dat er nog wel eens een beetje een strijd onder de stond... tussen al die radiopiraten waarvan ik er één was... Uh, dat, was, uh, de club van van dat was de club van Kees van Amsterdam, dat was de club van Rob Harms en de club van, uh, van deze jongen hier. En we uh, proberen op een gegeven moment een beetje de loef uh, elkaar af te steken... van, uh, van uh, wat hebben we dan allemaal aan importmaterialen uh, binnen. Nou, dit was er eentje dan uh, van mijn kant ooit. Uh, Tormeen met uh, Fall Down. Uh, ergens ook uh, in uh, die welbekende jaren tachtig uh, dat dat ja, uh, een beetje een opkomst was wat dat er gaat. We gaan zo, zo dadelijk eens even kijken of we uh, een boskamp uh, te pakken kunnen krijgen. Eerst nog... ...nog even twee nummers uh, draaien... ...want uh, dat uh, vinden we dan nog wel uh, gepast. Um, een van die illustere bands... ...uit de jaren 80 ...is Spenda Ballet. Waar begonnen ze ooit mee met Chant number 1? Dat was uh, de eerste. Dit was volgens mij hitje nummer 2... de Muscle Bound. Thank you. die we dan ook nog wel eens plegen te draaien op de dinsdagmorgen. Uh, Fleetwood Mac en Rhiannon. Nou was het de bedoeling dat ik hier Ene Boskamp in de uitzending zou houden? Lees ik op WhatsApp, hij is online. Maar van een of andere duisterde reden krijg ik hem dus toch niet aan de telefoon. Goed, um, uh, ik zei al, Fleetwood Mac is een van de nummers die uh, ik uh, op die dinsdagmorgen nog wel eens uh, draai. Niet alleen ik, maar ook die andere uh, drie uh, gasten die, uh, die daar aan uh, meewerken. Met name dan Ger Loogman. Want ja, dat is een oude platenplugger geweest. En die weet wel, wel raad met, met muziek in dat, dat opzicht. Over die platenpluggers gesproken. Die Loogman, dat is nogal een, een creatieve gast. Want op een gegeven moment hadden ze de rode schoentjes. Hij op een gegeven moment samen met zijn maand Frank Paardenkoop En had op een gegeven moment een persiflage-droep bedacht. En die was al eens een keer eerder bij de lockdown al een beetje bedacht. En aangevraagd. op een mooie zondag.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 In Amsterdam in de tijdstraat een levensgrote laarzenwinkel Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag meneer, sprak de man maar vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Is een geef u mij een paar, lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarsen In een lamme dorp, een paar fijne ziet, ik was van blaas kind Dicht zijn. Wel waterdicht trouwen. 65 oh. gulden, dat oh. is geen geld. Kaplaarzen, knappe kaplaarzen. Knappe rubber leggende kaplaarzen. Kaplaarzen, je bent toch niet doof, maak kees? Ik maak een paar rubberen kaplaarzen. Om genade mee te vissen, ja. trek jij mijn laarzen ervaart? Nee, je hoeft niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen En ik ben, maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Ja, en wat ik ervan begrepen had. Het <laughs> zo gaat dat dan. Nee, hey, maar ik had het begrepen, want dinsdag heeft Frank er nog wat een verhaal over verteld. Er stond hij ergens in een een of andere schuur in in meer of wat dan ook. En op een gegeven moment was dat zo van, ja, optredens. Dat was niet geheel zonder risico. Want uh, ze moesten de, de mensen die daar wel eens optraden... die moesten achter kippengaas. Nou, dat kennen we nog wel van de Blues Brothers, hè? De, de, de, dat verhaal. Uh, maar uh, bij werden de mensen er helemaal gek van. Want ze hadden dat helemaal aangekleed. Een paar van die, uh, van die mooie mijnen erbij met een zuidwestertje op. En uh, daar stond hij dan een beetje uh, dit nummer te vertolken. De kaplaarzen. Uh, ja, de, de kassa rinkelt dus ook weer even daar ergens in Zandvoort Noord. Hè? Want dan uh, komt er ook weer wat centjes in dat laadje uh, binnen. Maar goed, het is inmiddels uh, vijf over half twaalf. Dus uh, gaan we even praten met uh, Mick Boskamp. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Goedemorgen. Uh, okay, de, de, de, Sam vertelt wel heel rare kostgangers, hè, vind je niet? Sam <laughs> kijkt we wel, het, wel we ja, natuurlijk. We hebben Tino Stuy, we hebben het over die, die, die loopman. Dat zijn, wat is dat voor programma dat jullie hebben te doen? Wat wij, uh, wat wij doen is... Uh, nou Het programma, dat kan je missen. Hè, want uh, de, de, de meest opmerkelijke zaken bespreken we daar. Uh, als er ook... Ja. Als er ook nog uh, zandvoortse dingetjes in voorkomen, doen we dat ook. Uh, Zo was Tino op een gegeven moment heel nieuwsgierig... waar Hakkepiel vandaan komt, hè, de bijnaam in Zandvoort. Uh, dat, uh, dat, daar is hij inmiddels uh, achter. Dat schijnt uh, uh, iets met een mes en een stomp uh, voorwerp uh, te maken hebben. Of een stomp mes, dat, dat, dat, dat idee. Uh, dus er zitten heel veel uh, onzinnige dingen in, maar wij vinden dat leuk. Het ja. is een beetje Ketradio is dat eigenlijk uh, op de dinsdagmorgen. Oké. Okay. Ja? Ja? Hey, luister, jij, jij weet, want, je stuurde me natuurlijk weer een, uh, een berichtje vanmorgen van wat zijn je ja. onderwerpen, maar ik ja. was ik op, op weg naar een uh, bijzondere belangrijke afspraak. Oh. En uh, dus ik had het niet gezien. Hè, dus ik ja, ik, ik ben eigenlijk was ik vergeten om, uh, om, uh, om oh. in te bellen bij je. Ja. Maar dat neemt niet weg dat ik natuurlijk altijd wat te melden heb. Toch wel. En ja, ja. zeker. Want ja. kijk, het is natuurlijk nu uh, de laatste woensdag van 2020. Ja. En uh, nou, we zijn, ik, ik ben persoonlijk erg blij dat het 2021 wordt. Dat ja. het niet zo, ik, nou, aan de andere kant, ik vond, ik heb al heel veel geleerd dit jaar, maar ja. ik vond het natuurlijk op het, op het gebied van, van, van, van overheid en uh, et cetera. Ik, ja. ik heb me nooit gerealiseerd dat het ja, dat uh, ik, ik heb altijd geloofd in de overheid. Ik heb altijd gedacht van nou, wat zij doen, dat zal wel goed zijn. Ja. En uh, dus je kan wel zeggen van nou ja, het is wel heel verschrikkelijk dat, het, dat ik dat gevoel niet meer heb. Nee. Aan de andere kant denk ik ook bij mezelf, nou ja, misschien is het wel goed dat mijn ogen open zijn gegaan. Mm. Dus elk nadeel heeft een voordeel, zoals Johan krijgt altijd. Ja. En als ik kijk naar wat, wat mij dan het meest opgevallen is dit jaar, wat mm. ik echt heel erg vreselijk vond en kwalijk vond, mm. is dat wij constant, en dan heb ik het wij als Nederlandse bevolking, mm. dat zij constant de schuld kregen voor de dingen die zij eigenlijk fout hadden gedaan. En dan heb ik het ja. met name bijvoorbeeld over, over uh, uh, hey, de capaciteit in de ziekenhuizen, want de, de, omdat wij ons niet aan de regels hielden, uh, ging het mis en, uh, en stroomde de, stroomde de ziekenhuis vol. Hmm. Maar ze, dan vergaat ze wel even de hand in eigen boezem te steken, want wat was er nou gebeurd daarvoor, ze hebben gewoon die zorg gewoon helemaal uitgekleed. Hmm. Ja, het, dus, dus, dus, dus, ja. dus, weet je, en, en, dat, en dat, dit is maar een voorbeeld ervan, maar er zijn veel, veel meer voorbeelden van. Hm. Eh, even over, ja, even ja. over daarover nee, nee, nee, gesproken. Nee, ja? Ja. ja, nee. Je, uh, gaat iets, je gaat wel iets zinnigs zeggen. Ja, natuurlijk, want, ja, want jij bent niet, je, je bent niet de enige ja. die dat zegt over, ja. uh, de, uh, over die zorg. Ik uh, kan mij ergens nog herinneren dat ook Huub Stapel datzelfde heeft uh, gezegd. Maar wat jij nu net ook zegt, hè, dat de overheid daar ook medeverantwoordelijk is uh, geweest door het uitkleden van de zorg uh, en dat die mensen uh, wat dat betreft uh, met een uh, klauwtje bijna een 13 uh, zijn gestuurd. Ja. Ja. Uh, en uh, ik bedoel, ik uh, kan er een, nou ja, indirect over meepraten, want ik heb uh, uh, sowieso hier een zus uh, in Zandvoort werken die ook in de zorg zit. Ja, en het is soms wel eens beklagenswaardig uh, wat daar uh, wat er over die mensen ook zelf wordt uitgestort. Terwijl ze ja. ook maar uh, worden, worden gestuurd uh, door wat de uh, wat overheid uh, zegt. Dus ja. uh, geheel uh, oneens ben ik met dit uh, verhaal niet. Nee. Dus nee, en dan hebben we ook nog een ander aspect. Dat vind ik ook heel kwalijk. Huh? Ik heb daar zelf niet zoveel last van. Want ik ben geen wetenschapper, huh? ik ben geen professor, ik ben geen uh, hoogleraar. Maar wat ik, wat ik echt heel erg uh, laf vond en droevig is dat uh, veel hoogleraar professoren in Nederland... die het niet eens waren met de maatregelen, meteen werden weggezet als complotgekkies. Hm. En die mensen hebben jarenlang gestudeerd om een bepaalde mening te vormen. Ja. En als die mening anders is dan de mening van de mensen die wel uh, bij de overheid horen of in het, uh, het gelid lopen... Hm. Ja, en dan vind ik dat heel kwalijk. Ja. Die worden weggezet als, als, als, als nietsnutten en gekken. Ja. Ja, dus je kan een andere mening hebben... dat zou een overheid alleen maar goed vinden... want daardoor wordt een overheid scherp gehouden. Precies, dat ben ik met een je eens. En dat, en, en dat gebeurde dus niet het afgelopen jaar. Nee. Je mocht geen andere mening hebben... want dan werd je meteen afgeserveerd. Ja, dat uh, ook, dat, uh, ook dat onderschrijf ik. Vanmorgen kwam ik nog iets uh, tegen. Uh, ik weet niet of je dat ook meegekregen hebt. Uh, dat is een uh, beetje het scheiden van de markt... van de 2020... Uh, over uh, dat C-woord. Uh, want ik heb een artikel gelezen... bij het AD... Uh, dat, dat dat verhaal over die vitamine D... dat wordt ook een beetje onder de pet gehouden. Dat, uh, daar schijnen ja. dus ook professoren zich behoorlijk druk over te maken. En daar uh, was ook een, uh, een toch, uh, in mijn ogen, een uh, niet misselijke man. Huub Savelkoel heette de man. Ja. Uh, en die heeft dat uh, uh, keurig netjes uh, gewoon uh, uitgelegd uh, daar bij het AD. Dus wat dat gaat, uh, denk ik, ook ja. dat is uh, een uh, verhaal. Nou, mooi dat je het zegt. Ik had het toevallig net over... Ja. Uh, met, met uh, de vrouw waar ik uh, op visite ben. Ja. En uh, er heel veel van af weet. Maar daar, daar kom, ik, kom ik binnenkort nog een keer op terug. Ja. Uh, maar uh, even iets anders wat ik dan eigenlijk uh, resumerend mag zeggen... over 2020 en uh, in de aanloop naar 2021. Kijk, mijn uh, uh, ogen gingen een beetje open toen... Uh, in de eerste persconferentie van Rutte samen met Hugo de Jonge... Mm -hmm. uh, uh, die persconferentie die opende me ogen omdat uh, Hugo de Jonge toen zei van ja weet je wat het enige dat helpt, en daar was hij heel resoluut in, is als het vaccin er komt. Mm. Nou toen heb ik gedacht van ja maar wacht eens even, er zijn toch allerlei andere wegen ook. Uh, als we het hebben over onze eigen gezondheid, zorgen dat, we, dat ons immuunsysteem beter wordt, dat we misschien een, een medicijn tegenkomen... Hè, die net als bijvoorbeeld aspirine en hoofdpijn uh, mm, weghaalt. Mm. Je, snap je wat ik bedoel? Ja, Dat, en, en alle uh, mogelijkheden die en die voor sommige mensen ook werkten. En er was ook een, een arts in het, in het, uh, zeg maar in, volgens mij in Limburg, die was aan het experimenteren met, met andere middelen. En die hielp ook gewoon ook mm, echt. Mm. In, he, samen met dan uh, zink en, en, en, en mm. D of wat dan ook. En, en dat werd meteen, zonder ook maar enig onderzoek, werd er meteen van tafel geveegd, omdat, en dit is de aanname, hè, maar misschien hmm. mag ik het toch even zeggen, er is zo enorm veel geïnvesteerd door de, door de overheid in dat vaccin, hmm. dat het vaccin moest er komen, en het moest gewoon, hè, en nu is het er, en, en nu, en dat vindt hij, te, dat moet echt worden gezegd, en nu is het er, Hè? En niet dat ik, het, dat ik in de, uh, voor in de rij sta om het uh, vaccin te nemen. Huh? Want ik wil uh, ook iets anders. En dan kom ik zo op de terug wat ik wil zeggen. Huh? Het vaccin uh, komt eraan. Maar wat weten wij nou van het vaccin af? Ik ga niet zeggen van over de lange termijn of wat dan ook. Maar wij worden toch eigenlijk... Bedoel, ik bedoel, ik zag een filmpje van goed, de jongen Die zei van, ja, het is toch gewoon dat prikje nemen en, en verder niet, niet zeuren. Daar kwam het op neer. Huh? Maar waarom mogen wij niet weten wat er allemaal in zit en hoe het werkt, et cetera, et cetera. We hebben eigenlijk geen enkele informatie erover gekregen. Ja. Nou, dat vind ik heel erg. Maar aan de andere kant vind ik... wat er nu gebeurt... als we kijken naar, uh, naar de omringende landen... waar het uh, vaccin al wordt toegediend... hier gebeurt er helemaal niks. Nee. Men, heeft, men heeft weer... voor de zoveelste keer... in dit jaar zo'n zaakjes niet worden. Nee. Nou, dat, dat laatste ook dat laatste... Dat, ben ik, uh, dat onderschrijf ik ook. Je ziet van mijlenver afkomen... dat het die kant op gaat. Dus dan moet je je systemen er eigenlijk ook op instellen. En dat is... Ja, uh, daar, daar kan ik je, eens af en toe ook met mijn pet uh, niet bij, eerlijk gezegd. Ja, maar het lijkt nu net alsof ik een, een vaccinvoorstander ben. Ik geef alleen maar nee, aan... jij bent geen vaccinvoorstander, dat weet ik. Uh, ik, ik, geef, ik geef alleen maar aan hoe dat, hoe, dat, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat nu werkt bij de overheid. Ja, dat, dus dat zeg die ik. nu achter de feiten aanholen? Ja, ja. Uh, uh, uh, dat is een beetje, uh, beetje inherent aan uh, wat alles... Uh, nou ja, dat is eigenlijk uh, wat er uh, de laatste tijd eigenlijk uh, gebeurt uh, uh, ja. in, op dit gebied. Uh, met het testen, dan hebben we het uh, gezien. En we hebben het ook gezien met, met dit verhaal. Dat uh, nu komt er iets aan. En uh, ja, nee, we moeten nog even de systemen goed controleren. Of dat allemaal wel werkt. Hè, en dat, dat er geen dubbelingen in zijn. Uh, ja, daar, daar viel de Kamer eigenlijk ook al over. Dus uh, in, dat, in dat opzicht. Je had Kamerlid moeten zijn, eigenlijk, uh, Boskamp. Ja is goed met je. Ik ben gewoon zo'n journalist. Dus Pieter Omzigt, die zei een tijd geleden van... weet je wat, ik moet maar gewoon journalist worden in plaats van Kamerlid. Toen dacht hij bij mezelf, nou doe dat maar niet. Want de meeste journalisten in Nederland... die schrijven gewoon precies datgene wat de overheid wil, ja. dus dat ze schrijven. Dus het is op dit moment niet zo'n goede keus. Om uh, als, zeg maar als echte tegenwoordig wat die Pieter Omzigt er echt is... Ja. om journalist te worden. Lijkt me een slechte, slechte keuze. Maar uh, je, je noemt hem al. Dat is ook een opvallende man uh, van 2020, hè? Nou, deze Pieter wel, er zijn ook hele goede mensen geweest de afgelopen ja, en jaar. en, en opzicht ja. is daar is er één van, ik vond ah. dat echt een volksvertegenwoordiger. Ja. Het, het zal me toch gebeuren dat, dat ik 17 maart op het CDA stem, niet op Hugo de Jong in ieder geval, uh, maar wel op, misschien op Pieter Omtzigt. Ja, kan. maar... Uh, wel een goede, goede... En, ja? Haga. -ha, ha -ha. Wiebe, meneer Van Hagen, dat is een hele goeie. Ja. Ik, ik, ik word ik je gesuggereerd. <lacht> eh, we gaan het er gewoon ingooien, want dat is ook een hele goede fan. Ja. Het leuke van hem is dat hij, het maakt hem niet uit wat, wat, wat verantwoord hij van Rutte krijgt. Hij blijft gewoon steeds dezelfde vraag stellen. Ja. Ook Zelfs de kamervoorzitter zegt van, ja, maar die vraag heeft u al gesteld. Dan zegt hij gewoon, nou, maar ja, ik heb er geen antwoord op gekregen, dus tel hem nog een keer. Ja. Dat is inderdaad een hele goeie. Ja. Nou, van, van uh, goed. Nou, goede man. Ja. Mag ik jou een heel uh, vrolijk en uh, gelukkig 2021 wensen? Zou ik zeker uh, uh, ja. ter harte te nemen, ja. Ja, en, en, en laat uh, wat ik beloof, dat ik volgende week woensdag, ik zoek het gewoon op. Het ja. is, het is, het is uh, ik moet dan wel diep zoeken. Ja. Maar ik kom met wat positief nieuws. Lijkt me een goed, uh, goed idee. Want uh, we hebben een beetje, uh, een beetje 2020, uh, dat is een half zagrijnig. Uh, ja, er zijn ook wel uh, uh, goede dingen uh, gebeurd in dit jaar. zeker. Oh, er zijn hele goede dingen gebeurd. Ja. Ik, ik, heb, ik heb fantastische mensen ontmoet. Ja. Die, uh, en, en ontmoet ze nog steeds. Die gewoon uh, wel. Uh, wel het, ja, waarvan ik denk, van, die hebben het hart op de goede plek. Ja. Want dat is, dat, dat is grappig, hè? Ja. Dat, dat, dat, ik ben een gevoelsmens. Ja. En, uh, het zijn toch al die mensen die. Ja, moet ik het zeggen, die, die ook anders denken, hmm. dat zijn vaak mensen die, uh, nou geen enkel uitzondering ben ik tegengekomen, die het hart op de goede plek hebben. Hmm. En dat, dat geeft ook te denken. Snap ja. je een beetje wat ik bedoel te zeggen? Ja, ja, ja, ja. ja de, de, de anders denkende mensen die, uh, nou ja goed, een in, uh, inlevingsvermogen, uh, empathisch, ja. dat, dat idee. Ja, exact. Nou. exact. houden van mensen. Weet je, nou dat, ja, dat, dat, uh, het laatste, dat uh, moet wel een, een voorwaarde zijn, denk ik. Uh, in dat ik, heb, ik heb de overheid nog in één keer iets gehoord zeggen over wat de gevolgen betekenen voor, de, voor mensen. Ik heb nog nooit Rutte iets gehoord zeggen over van ja, het is heel vervelend wat er nu gebeurt. Want het, het, het is vervelend voor mensen die in de put zitten of depressief worden of wat dan. Ik heb daar nog nooit iets over gehoord. Hm. Ja. Het gaat alleen maar over handen wassen... ...en anderhalve meter afstand houden. Dat, dat is een soort, soort, soort mantra geworden. Ja, ja uh, goed, ik, uh, ja. ik heb er weinig invloed op, dus, dus ja, uh, ik, ik, ja ik, ik zit daar wat anders in, in die materie. Dus maar goed, uh, ik, ja. blijf, ik blijf liever rustig, in dat ja, opzicht. Dat is ja, is goed, is goed. Dus, dus, dus, oké, okay, ja, ja? we ook elkaar volgende week. Is ja? goed, ja, oké. Okay. Doeg. Stop me from the in... ...Liza ze heeft uh, wat prijzen weggehaald... Uh, uh, ...bij de Grote Prijs van Rotterdam, uh, waar ze aan mee heeft gedaan. Uh, dit was The Night's Dwelling, komt vaak voor in het uh, programma Alternative FM... ...waar we morgen ook weer een aflevering van hebben. Wel een hele speciale, want het is oudejaarsavond, hè. Dus uh, we kijken weer een beetje terug op 2020... Tot aan het nieuws en dat ook het einde van dit uh, programma. Roger Chapman en natuurlijk de klanken van Michael Oldfield in Shadow on the Wall. Het is wel een uh, langere versie. Spreek je morgenavond weer bij Alternative FM. Dag!